Uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen wiels en kom. Ik wil even bielsen. goedemorgen, hè? Oh, dag Ruud, zeg het eens. O, oh, was je er gisteravond? Vertel eens gauw, ons nieuwe stuk, hoe vind je het? Ja, heb je ze geteld? Hoeveel? 24? Eerlijk? Geweldig, zeg. Ja, we hebben er een waanzinnig succes mee, hoor. 24, zeg, ga eens even na. Ja, ja, ik geloof ook dat het komt dat we nu beter ingespeeld raken, hè? Ga maar na. Bij de première liepen er nog maar vier bezoekers weg en nou al 24. Ah! Nou, een schot in de roos hoor. Wat zeg je? Ja, natuurlijk, de kritieken, hè. Ja, die waren vernietigend. Er bleef geen stuk van heel. Ja, dat is dan al een aanwijzing dat je goed zit, nietwaar. Maar als je nou op de derde avond al 24 mensen de zaal uitjaagt, hè. Ja, en voor Sietse, ze, zeg. Sietse ze zelf, Ja, die heeft het geschreven. Oh joh, ik hoop zo voor hem dat er nou nog eens iemand gaat schelden, hè? Een middelbaar iemand met zo'n groot rood hoofd die hard gaat gaan schelden. Ja, dat zou ik nou zo heerlijk vinden voor Sienz. Ja, dat verdient hij echt. Ja, dankjewel, hoor. Zeg, ik moet weer door. Ja, fijn. Dag, Ruud. 24, zeg. Goeie. Hey. Ja, echt? Nee, wie zei het daar? Ruud, die heeft zitten tellen. Ah, oh, nee. vier vieren. Lien, Lien kinderachtig van me. Maar daar krijg ik nog even de tranen van in mijn ogen. Weet je dat? Morgen, Hé, hey, neef, even. wat is er met jou aan de hand, Kraat? 24. 24 wat, joh? Mensen, bezoekers, de zaal uit gisteravond. Ruud heeft zitten tellen. Ach, nee. Nou, bel hem op. 24? Lui, maar dat is, dat is onwaarschijnlijk, zeg. Dat is meer dan we in onze stoutste dromen hebben. Nee, uh, even... Ja, laat me nou even. Ik kan wel janken. Zeg, zal ik jullie nou eens wat zeggen? Als we er nou nog een klein schepje bovenop doen, dan halen we zo de dertig. Ja, ik, ik ga er even bij zitten, Lui. Goedemorgen. Zacht, zacht wat, hoor. Zacht graag. Zacht wat graag. Hij slaapt even. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als ik... Als ik even werkelijk de aandacht mag hebben, zien jullie niks. Zien? Nee, waar? Nou, je zou even op mijn schouder kunnen kijken, ter helle. Oh, je schouwer... Oh, oh gos, kijk daar nou. Ja, ontroerend, hè? Pol, Paul ziet nog niks, hè, Pol? Jazeker, chef. Is dat geen papegaai, chef? Dat is met een groot woord een papegaai, Pol. ja. En als ik even de zaak bij de naam mag noemen, dat is een pestvogel. Maar zag eens, hij slaapt even. En neef Eve pretendeert natuurlijk nog steeds geen levend element op mijn schouder waar te nemen. Ja, yes, zeker wel. Ik zag hem meteen. Hij zag hem meteen. Ja, maar ik dacht dat het je slechte geweten was, eerlijk gezegd. Zo, zo, zo. Dus dit is wat jij je voorstelt van mijn slechte geweten. Nou, nee, eigenlijk, ik dacht eigenlijk meer van, uh, dit zal wel een jonkie wezen. De portabele uitvoering. Jawel, jawel. Maar met deze is het ook beter zaken doen, zeker, hè? Handig. Nee, of oom heeft zojuist vastgesteld dat dit een papegaai is, man. Kijk eens aan, dan is hij het nog altijd met je eens ook, hè? Ah, oh, wat een schatje, zeg. Ja, op een ander man schouwer, ja. Praat hij, chef. Nee, Paul, hij praat niet, nee. Het is wel de enige kwaliteit die, die beesten enigszins acceptabel maakt, maar die mist hij dan ook volkomen. Helemaal niets? Helemaal niets tenzij je normen iets ruimer zijn dan de mijne... en je bereid bent vloeken te rubriceren onder praten. Dan wel, ja. Dan spreekt hij vloeiend Nederlands. Ach, wat heerlijk. Hij vloekt. Ja, hij vloekt, ja. Alleen s'nachts gelukkig. Maar dan ook lang en nadrukkelijk en zonder in herhalingen te vervallen. Wat merkwaardig, zeg. Zeg maar gerust zeer merkwaardig, te hellen. Het is een uiterst vreemde ervaring... Als je verplicht bent te trachten de slaap te vatten, met op het voeteneind een vloekend vogelbeest. Om nog te zwijgen van het wakker worden tussendoor. Als je dan even in devote rust de milde stilte van het nachtelijk te ondergaan. En als Satan hier dan even een paar forse knopen over je dekens laat rollen. Ach Geert, heet die Satan de schat? De schat heet Satan en dat is een goed voorbeeld. Van een eufemisme. Ja, maar waarom heeft u hem s'nachts dan in de slaapkamer, chef? Dat bepaal ik niet, Pol. Dat bepaalt hij. Dat is namelijk de enige plek waar meneer bereid is mijn schouder te verlaten. Nou, maar hij is anders wel prachtig, zeg. Wat een kleuren, zeg. Jawel, hoofdkleur blindgroen. Rode vleugeltippen. vuilgele kop. En vandaar waarschijnlijk de krankzinnige naam. ...blauw voorhoofds Amazone. Er is maar dan ook niets redelijks aan dit beest. Nou, hij kleurt anders wel lekker bij je koon. Oh, maar, uh, maar kijk, hij heeft wel degelijk een klein blauw vlekje boven zijn snavel, hoor. Kijk maar. Ja, kijk maar. Ja. Met die betonnen haken naast in de buurt. Kijk maar. Ik dank je wel, zeg. Ik heb het één keer gedaan. Kijken. Ik had mijn hoofd nog geen kwartslag gedraaid of rang, zeg... ...hier in de neuswortel, Ter weerszijde van... ...je ziet de peuten nog zitten... ...of in een kaartje aan het knippen was. Maar uh, overdag doet hij geen bek open, chef. Jawel, Paul, jawel... ...maar dan of om te eten... ...of om mij dreigend... ...bij het oorlel te vatten, begrijp je? Dreigend dan tijdens de maaltijd... ...en voor de rest spelenderwijs, ja. Jawel, dan doen we... ...dan doen we wie zijn oor dat is. Tot nu toe heb ik hem laten winnen. Oh, de schat uh, dreigt hij als je gaat eten? Dat is veel gezegd, Helle. Dat ik sinds hem nog ga eten, dat is veel gezegd. Zodra ik namelijk de hand maar naar de boterham uittrek, is het rats geblazen aan het lel. En als ik het partje dan nog niet snel genoeg aanrijk... dan schroomt hij niet er ernst mee te maken. Hé, hey, dus hij eet brood ook? <lacht> Hij eet alles Hij eet alles vol. Of wie het werkelijk lust, of dat hij het alleen maar vreet, omdat hij het mij niet gunt, dat is me onbekend. Maar hij eet alles, met alle gevolgen van dien. Dit is mijn derde jasje vandaag. Ja, en hij bijt er ook nog alles in, zie ik. Hij is zeer leergierig, ja. Hij kan geen schouwervulling zien, of hij vraagt zich af wat hij er eronder bevindt. De daarbij vrijkomende battering leidt dan tot een uitzinnig feest van woest pluiswerpen. Ik word gek van dat beest, zeg eerlijk. Nou, ik vind eerlijk gezegd dat je er nogal kalm onder blijft. Kalm, kalm? Ik heb niet de geringste keus. Er is me verzekerd geworden dat de geringste opwinding mijnerzijds hem aansteekt. Maar heus dat je dan je even schaakjes houdt, hoor. Kijk eens even naar die snap. Als meneer kwaad wil, dat is toch zeker met een schedelbasisfractuur? nee. Ik ben wel klaar met dat vogeltje, hoor. Oh kijk, nou doet hij één oogje open. Nee, nee, alsjeblieft. Hij, hij doet hem weer dicht. Goddank. Nee, nee, nee, nee. Ah, ah, nou wordt meneer toch wakker, hoor. Hé, eh, nee, ja, ja, nou, dan gaan we dan weer. In naam van de hel, doe open je poort. Vrij antre antreed. Als hij nou zijn veertjes opzet, waarschuw me dan even, want dat... Nou ja, laat ook maar, het is toch altijd raar, jongens, jongens... ...om daar even vrij van te wezen, dan zou ik een kaptaal veroveren. Nou, nou, wacht dan maar even, wacht dan maar even. Hé, hey, wat, wat doe jij nou? Zo, ik pak hem wel even, zo. Kom jij maar even bij Eef, hè, vluchteling? Nee, even, jongen, kijk uit, Oké, Kijk nou even, zeg. Ja, nee, nou, eerst even boven de prullenbak. Ja, doe maar. Goed, zo. Grote reigert. Alla machtig zeg. Hij geeft kopjes. Neveen, hoe doe je dat? Met mijn vinger, onder zijn kinnetje. Vindt hij een lekker plekje. Ja, goed, maar... maar, maar, maar oh, maar, maar, kijk is het... nou eens. Nou wil je even naar mij? Ja, kom dan maar. Huppatee, daar is hij dan. Dag Doedel. Ach, kijk, hij tilt zijn flerkje op. Uh. Ik moet hem even onder zijn armje kriebelen natuurlijk. Ah, uh. oh, Hoe vind je de schat? Zeg maar, maar, mij terroriseert hij. Ik zweer het je. Waarom? Omdat jij te agressief bent. Dat voelen die beesten. Dat jij er een bent van rust en orde en gezag. En die geen liefde kan geven aan jong leven. Waarom? Hey, dat is nou juist, om oog waar wij jonge mensen omsmeken. enige liefde en begrip. Ja, ja, liefde en begrip. En ja, wat krijg ik er voor een retour? Gezonde kritiek op je uh, vrijwaardeloze mentaliteit, wees blij. Ja, ja, een hakje in mijn neuswortel, zeg. Hier de peuten zitten er nog. Nou ja, je, je kan ook niet mishakken, ook, geef toe. <lacht> Kijk nou even, zeg. Nou zegt hij tegen Paul dag met zijn pootje. Ik geloof dat ik gek word. Ja, maar chef, als u nou niet met zo'n diertje kan omgaan, waarom koopt u hem dan? Koop, Apple? Nee, jongen, nee, nee, nee. Het kan altijd nog gekker. Kopen, nee. Ik mag hem lenen. Aardig, hè? Van die meid, van Pien. Ik mag hem een weekje lenen. Van Pien, zeg je? Jawel, jawel. Van Pien zelf, ik doe niet minder. Van mevrouw Pien, oude van der Pont Hamakers. <lacht> De lichtelijk geschifte madame van de onvoorprezen lotushoeve. Zeg maar de boerin. Oh ja, zeg wie het geen enig type vindt. Omdat ik dat een enig type vind, Pien. Jazeker, het is tenslotte de papegaai. Maar ze heeft meen ik ook nog een kaiman ergens scharrelen. Nou, ik mag nog niet mopperen. Ja, ze is nou bezig een pantertje op de kop te dikken, zeg Ja, een pantertje. Ja. Wel ja, waarom ook niet? Nou, op mijn linkerschouwer is nog een plek vrij, hoor, Pien. Verschrikkelijk, zeg maar, de mens. Ja, u, uh, u zit sinds kort in het bestuur van de stichting, chef. Haha, ja, van die lotushoeve, ja, ja. Dat heb ik aan jou fijne verloofde te danken te hebben aan Rinderman, mijn compagnon. Oh ja? Ja, ja, daar heeft meneer me fijn ingeluisterd, hoor, met één telefoontje. Biels, jongen, wil jij niet even in die stichting gaan zitten voor het gezicht van de zaak? Je weet wel, ik zit al overal in... Dus ik denk, de stichting Lotushoeven... ...dat zal wel iets agrarisch wezen. Wat zou het? Dus ik zeg, wel, ja... ...iets agrarisch. Ja, hier... ...Satan op mijn schouders. zal je bedoelen. Ja, nou, maar dan wordt er anders wel een prachtbrok... ...experimentele cultuur in de verf gezet, chef. Ja, ja wel? zeer zeker, Paul, zeer zeker. Ik ondergaat aan de lijve kerel... ...die experimentele cultuur. Ik kan je de spat op mijn Colbert tonen. Die fijne verloren van jou, zegt de Helle. Het is voor het gezicht van de zaak, je weet wel. Ja, amme, je weet wel. Nee. Ik durf mijn gezicht langzamerhand nergens meer te laten zien. Als bestuurslid van die smeerlapperij. Nou, dat is nou echt onzin, meneer Biels. We hebben daar in de polder een cultureel centrumje dat er helemaal wezen mag, hoor. Ja, ja. En dat is werk van Pien en Joes. En daar neem ik mijn petje voor af. Van Pien en Joes? Ja. Ja. Ja. Vooral, vooral van Joes. De. Pluiskop, senior. Ja. Bouw Melchester met een bos haar erop. Te vies om aan te pakken. Hand krijg je niet... Ik moet hem nog het eerste woord horen zeggen Joes van Pien Dat vind ik nou naar geoordeeld van je over Joes Zo is Joes helemaal niet Als Joes niks zegt, zit hij te mediteren Dan zit hij te mediteren Ja, ja, dan zit hij te de mediteren de Te nou. ja. maffen, zeg maar Zijn hap opium te herkauwen. Ja. Chef, een vraag recht op de man af, chef Bent u niet bereid ook een afwijkende mening zijn rechtmatige plaats te gunnen? Ja, of ik daartoe bereid ben, Paul, Zijn rechtmatige plaats, ja zeker, in de fillersbak ermee. Nou, ik, eh, ik verzeker u, chef, dat als u nou eens open en onbevangen kennis zou nemen van Joes' werkelijke visie op deze maatschappij, ja. hè, van die zijn drombos doorwerkte en originele kijk op hoe het anders zou moeten. Ik weet zeker, chef, dat u deze kerel dan over Manchester en lang haar heen een deksel stevig hand zou reiken. Ja, ja, ja dat je de botjes hoorde kraken, Paul. Als ze er al in zaten. Dat zou je misschien verrassen, Pol, Maar die heeft hij al gehad, hoor, die hand. Want ik vergis me, ik heb de doopkoning wel iets verstandigs horen zeggen. Namelijk toen hij tijdens een van die waanzinnige voorstellingen daarop de deel... na een dut van omtrent anderhalf uur... opeens een slaapdronken pluiskop op mijn schouder leeg... en tot mij zeide... ik steek de hele rotroep nog eens in de hens... En toen heb ik gezegd, Paul, toen heb ik recht u gezegd. Daar hou ik je aan, geef me de vijf. Meneer Biels, als Joshua iets zegt, dan moet u dat zien als de verwoording van een machteloos kosmisch protest. Een machteloos kosmisch protest, ja, tegen een mateloos kosmetisch proces op zijn kruin. Kijk even, kijk even, Satan slaapt. Satan slaapt nooit. En zeker niet die van de lotus hoeven. Chef, ik kan me niet scheren, ik probeer het nog eens. Benadruk het dus van een hele andere kant. Ja, leuk, Pol, De kant van Pien dan. Klap zoen Pien. <lacht> Want dat is ook iets verschrikkelijks, hoor. Oh ja, Pien zoent iedereen. Iedereen, ja. De eerste de beste keer dat ik daar kom als bestuurslid. Zeg van maar niets wetend, met Doemie notabene. Tante Lien dus, mevrouw. <lacht> Bent u nou, meneer Biels? Ja, ik ben WAP. Dan ga ik mijn ene zwarte meid om mijn nek hangen. <lacht> zoenig geen gebrek, mevrouw Pien. Doe me witte weg te rekken vanzelf. <tie> Dat was mijn verdachte entree in het experimentele vlak dan zeker. Weet je wat het is, ome? Jouw ja. generatie trekt alles zo in het seksuele, hè? Ja. Jullie zijn uh, zo oversext nou, eigenlijk wel. Nou ja, nou ja, zeg. Dat is helemaal alles omdraaien, even. Ik zet Satan even op het kozijn, hoor. Ja, doe dat, jongen. Waar hadden we nou over? Oh ja. <lacht> Wij zouden oversext zijn zeker, zeg je. Ja. ...om even een voorbeeldje te noemen... ...dat was diezelfde keer mijn eerste avondje... ...op het deel als bestuurslid... ...met me dame, me. ...druipend van de lipstick... ...ja, ja, ik, wel te verstaan... ...van mevrouw Pien... ...aan de andere zijde geflankeerd door de ronkende meneer Joes... ...op het programma... ...het optreden van de zogeheten... Dancers ...from the US... ...love and scream... Oh, ja, wat was dat geweldig, hè? Yeah. Ja, ja, ja, nieuw, hè? Vooruit. Zoeken en tasten en zo. Ja, zeg, wat nou? Zoeken en tasten en zo. <lacht> Vooral en zo, zeg. Waar je dan wel achterbij zit met je goede fatsoen, zeg. Doe zeg. Tante Lien dan, mevrouw. Wild op ballet. Moet je rekenen. De stervende zwaan. Madame Fontaine... Is er een kind aan huis, bij mij zomaar spreken... ...en dan lees je de Exile Dancers from the US... ...en dan heb je nog geen erg. Ja, nee, chef, maar de Amerikaanse maatschappij... ...is behoorlijk puriteins van inslag, hoor. Dat vergeten wij wel eens. <laughs> puriteins Paul. Als Onkel Zam... Ten einde raad dat perverse marihuana is dan maar de status uitdracht, Is dat puriteins? Het is een nieuwe generatie, chef. Wars van taboes, tradities, heilige huisjes. Het is ontginnen en openleggen in nieuwe vormen en beelden. Zoekend en tastend, chef. Modieuze bla -bla pol, Schijnpraat zoeken en tasten maar, jongens. Jawel. Maar wat ik daar die avond voor mijn sprakeloze ogen heb zien afspelen en waar dat bandeloze tuig zich dan nog door de goede gemeente nog voor laat betalen ook nou daar hadden wij in mijn tijd een heel ander woord voor hoor dat noemden wij in mijn tijd maar dan bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo. zie wat, zie wat Zie je wel, dat is nog besmettelijk ook, zeggen Toen had, had ik het bijna gezegd. Ja, kijk nou ja. even, Satan vliegt weg. Ja, ja laat maar even. Ja. Wat, wat, wat, wat zei ik nou? Nee, nee, je zei het juist niet. Wat niet? Nou, hoe jullie het in jouw tijd noemden. Eh? Oh, nee, nee, gelukkig maar. Ja. Maar hoe noemden jullie het dan? Wij, wij noemden dat eenvoudigweg een stevig partij. Ja, maar rood, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dan had ik het bijna toch gezegd. dat zeg ik, het is besmettelijk, hè. En dan me zeg. Die daar komt om kunst. En wat krijgt ze? Zeg maar winst voor kunst. Dat wijfje is een avondje uit, zeg, Die denkt te komen genieten van iets moois. In de orde van grootte van een stervende zwaan. En wat krijgt ze voorgeschoteld? Een stervende zwaan. Een stervende haan zou je bedoelen. Het complete liefdeleven van de vogelmens. Met niets verhullende illustraties. En dan moet jij nog negen zitten schudden, Pol. U verstaat het niet, chef. U nee. verstaat het niet. En dat vind ik verdraaid spijtig, chef. Zeker voor iemand met uw intellect. Omdat ik mijn intellect boven de gordel draag, Pol. <lacht> Waar hij hoort, daarom. Nou, maar meneer Biels, we hebben op de deel toch een bijzonder spirituele avond gehad. Verleden ja. week nog, zeg. Rasha Mesnan over zijn Krishna-beweging. Daar bent u toch ook geweest? Ja, ja, ja, zeker. Of ik daar geweest ben, we doen niet minder. Meneer Raya Mishnam zelf. Zeg maar Witte Kees. Op sandalen. Wijsgerig India zelf. Ze vliegen er van de honger tegen het rabat. Maar wijs? Nee, dat zie ik graag hoor. Een gewone goochelaar. Die kan ik ook waarderen, maar dit wint het. Zo simpel als het is, dit wint het. En het is simpel hoor, pluis, klopt het op je schouders, je slaat een paar lakens om, een paar sandalen onder je bladvoeten en brabbelen maar. Ja, het, uh, het spijt me te moeten zeggen, chef, maar dit is een reactionaire taal van de domste soort. Maar ik ben dom, Pol. Wist je dat nog niet, jonge jazik? Ik ben onwaarschijnlijk dom, hoor, Pol. Zoals iedere Europeaan eigenlijk dacht je niet. Nee, zeg, nee, vergeleken met het onmenselijk hoge oosterse beschavingspijl zijn wij maar primitieve stoethaspels, hoor, Pol. Ja, dat, dat zeg ik niet, hè. Nee, dat zeg ik, Pol. En daar mag Witte Kees Raja mis, han-han-han-han, dondersblij mee wezen dat dat zo is. Want meneer mag drie keer gedoubleerd hebben op de kleuterschool der wijsbegeerden in Calcutta. In de loteshoeve is de goedkope priepraat altijd nog drie gulden en vijftig spie en tre waard paat dat je goed leven zegt, ja. Zo komt Jan Splinter in de winter. Zo, zo. Meneer Biels, even serieus, hè? Ja, ja. Wilt u nou echt zeggen dat wat Raja Mishnam daar allemaal gezegd heeft, dat dat u niet zegt? Niks, alles. Van Sman's handelgeest. Die is in staat je drie gulders te vragen voor een stuiver. En dan mag je afdingen tot een knaak. ...akkoord, noem dat wijsgerig... ...maar mijn stijl van zaken doen is het niet. Ja, maar die antwoorden dan, chef... ...toen we vragen mochten stellen, ja. die antwoorden. Ja, die vragen zou je bedoelen. Hier, moest neef even natuurlijk weer zo nodig vragen... ...wat is seks? Ja, ik heb nou eenmaal een leergierige geest, hè. Ja, ja, ja, ja dat is mijn adjunct, Je zei trouwens dan net iets... ...waar ik straks wel even op wil terugkomen, herinner me eraan. Ja, dat is mijn adjunct, zeg. Wat is seks? En dat antwoord dan, chef... Was dat geen pareltje dan? Huh? Huh? Sex is poor man's desperate leap into heaven. Ja. <laughs> ja, ja. Nou, vertaal nou, nou, nou, nou, nou, het dus. <laughs> ja. Dan kan ik het verstaan. Nou, uh, uh, seks is de wanhopige sprong van de nooddruftige naar de hemel. Ja, zo, zo, wel, wel. Nou, dan vraag ik me af of die man weet waar hij over praat. Paul, daar. Daar twijfel ik dan. Ja, dat betwijfelt u, chef. En wat hij zei over pijn dan? Ja, ja, oh ja. Wat, wat zei hij over pijn, Paul? Wat, wat, wat zei hij daarover? Zeg het nog eens. Nou, een edelsteentje van diepzinnigheid, chef. Ja. Iets van, uh, pain is the seed that grows flowers in man's soul. The pain is the seed that grows flowers in man's soul. Oh, juist. Dat... Dan heb ik het nog verstaan hoor. Vertaal het eens, vertaal het eens. Nou, ik zou zeggen, pijn is het zaad ...dat bloesem draagt in ziel, Chef, in die zin dan... Nee, nee, letterlijk, letterlijk, uitstekend. Dat heb ik er ook uit begrepen, maar ik heb het wel met een even uitgeprobeerd, hoor. Zo ben ik dan ook wel weer. Hoe bedoelt u, chef? Nou, ik ben afloop wel even in die drukte van die kleedkamer... ...met mijn volle 95 kilo op zijn wijsgerige blote tenen gaan staan, hoor. <tie> Dat was dan even mijn artistiek experiment, Pol. Het is jammerlijk mislukt... maar ik heb er een wel gemene excuses voor aangeboden. Want wat er in die man zijn ziel... op dat moment voor een wanhopig kreupel bloemetje opschoot... nou eerlijk, het moet geen naam hebben. Jammer, jammer, jammer. Nou, ik begrijp het niet, hoor. Ik was diep onder de indruk van die man. Ja, en hij van mij, ja. En jullie reken ik geen eens. <lacht> J jullie zijn me veroordeeld, jullie... Wat wil je? Jullie doen er zelfs aan mee. Gisteravond... Zei... Ik heb maar kapot zitten chaneren. Ben je er geweest? Ja. Heb je het gezien? Ja. Ja, nou het of nee. Ik ben er geweest en ik heb het gezien. De experimentele toneelgroep Zerk... speelt genoeg. Van onze plaatsgenoot Sietzke Prisma. Ik heb het gezien. En eh... Uh... En hoe vond je mij? Als wat? Als mens of als lillend ondier? Dat een avond lang een zaal vol nette mensen staat te koeieneren? Ach, jij bent niet taalgevoelig, jij. Nee. nee, dat zou best eens kunnen wezen, hoor. Ik geloof dat u fout, meneer Biels, is dat uh, u evalueert niet, hè? Wat? U ziet niet het stuk achter het stuk. Even, even pauze, wat even. Moeilijk woord, zeg. Moeilijk woord. Ik evalueer niet. Nee, nee, weet je wat ik doe? Ik evalueer niet, nee. Maar kwetst het u dan? Ik bedoel, uh, echt kwetsen. Nee, wel nee. maar nee, waar schat je me op, zeg. Ah, dan zit hier toch een echt... Zit hier toch wel echt even een zakenman, hoor, te Helle. En dan moet de toneelgroep Zerk toch heus van iets betere huizen komen om die te kwetsen. Nee, maar... Nou moet je mij toch eens even wat vertellen, Ter Helle, onder ons. Die fijne verloofde van je, zegt die rinderman, mijn compagnon. Weet hij dit nou allemaal? Wat bedoelt u? Nou, weet hij het? Hier, om iets te noemen... In het tweede bedrijf, meen ik bedrijf, is een goed woord overigens, want, daar, want er wordt daar het een en ander bedreven, zeg, dacht ik. Maar wat er zich dan om bijvoorbeeld afspeelt tussen jou en neef Eef, mm. wat daar gezegd wordt en bedreven, om het woord nog eens te gebruiken, ten aanschouwen van, weet hij dat nou? Sos? Ja. Nou, ik geloof het niet, nee. Hoe? Maar hij zou vanavond even komen kijken, zei hij. Oh, hij is er enorm benieuwd naar hoe ik het eraf breng. Het, daar, daar is hij enorm benieuwd naar. Ja, ah, ja dat zei hij vanmorgen tenminste. <laughs> ah, Rinderman, Rinderman benieuwd er wel vanavond. Dat gezicht, zeg. Zeg maar genoeg met je zerk. <laughs> nou ja, Pannel. Hè. Ik spreek hem vanmiddag nog. Maar ik beloof je, hoor. Ik zal hem de kloe niet verklappen. Ja. ja, een uitstekend stuk, zeg. Genoeg met de zerk, vanavond dan. Nou, dat kan dan nog net. Hoe bedoelt u, chef? Wat? Nou, dat u zegt vanavond, dat kan nog net. Pol, beste Pol, waar zie je me nou toch voor aan, jongen? Serieus, hè? Je kent me nou toch zo'n beetje, Pol. Ik dacht van wel, chef. Nou, nou, Pol, je denkt toch niet dat ik zoiets maar laat doorwoekeren, Pol, hè? Zo lotus lotushoeven. ...of zeg maar blote schoeven. Doorwoekeren, chef. Doorwoekeren, Paul. Als bestuurslid... ...notenbenen de goede naam van mijn zaken... beetje laten brutaliseren... ...door de zerkspelers met witte kees... ...en de heren Hashi's dansers. Nee hoor, Paul. Leven en laten leven, zeg. Maar ik ben wel even zo vrij geweest... ...meneer Joes... ...met zijn verdoofde handen... ...een krabbeltje onder een koopcontract te laten zetten. Ik bedoel... ...dat ik dat hele kunsthol heb opgekocht, Paul. Hm? Omdat ik daar met genoegen dan toch een werkelijk agrarische bestemming aan zal geven. Als er nog iets groeien wil, ja. Ha, ha, ha. En dat is dan dat, aan het werk mensen. Stop, oh stop, hey, nee, nee, waar ben je, oh daar. Jij moet me nog ergens aan herinneren, Joch, wat was het ook weer? Uh, geen idee. geen jawel, idee. Jawel, jawel, jawel, je zei uh, daarnet iets uh, opmerkelijks en toen praatte ik eroverheen. en... Uh, wacht nou even, je zei het, toen nou, al, Het, doe al. Nou. Ah, ah, ah, dat is Rinderman. Dat is Rinderman, zeg mensen. Die gaat vanavond een avondje uit, zeg. De Helle. Ja, ik pak hem. Ja, ja. Verenigd aan, het daar ik goedemorgen. Dag, schat. Schat, ja. <laughs> zeg het maar, het kan u nog. Ja, die is er. Wil je me even? Jongens, jongens, ik weet niet of ik me goed kan houden, zeg. Ja, ja hier is hij. is ja, verschrikkelijk. Ik hou het niet. Nou, gewoon even, kom vooruit. haar man. Wie... Wiels hier. Ja, ja, meneer Inderman. Nee, dit is de tijd waarop u belt, hè. Sorry, sorry, meneer Inderman. Opeens schoot mij die vreemde zegzwijt in het midden van de tijd. En de tijd vliegt, bedoel ik. Ja, hoe merkwaardig dat allemaal klinkt als je maar. Vliegt? Vliegt? Nee, nee. Moment. Meneer Mom. Meneer Inderman, moment. Even de hand op de horen. Wacht even. Nee, vliegt Satan. Satan, dat zei je net. Hij vliegt oh, weg. Oh, kijk daar, bij de kerk. Zeg, is dat hem niet? Ja, waarachter zeg. Wat zei hij, meneer Rinderman? Nee, hij vliegt rond de kerk, meneer Rinderman. Satan. Kijk, nou zit hij op het haantje. Oh, ja, daar. Hij zit... Hij zit op het haantje, meneer Rinderman. Roepen. Satan, Satan, kom terug. Alles is vergeven en vergeten. Hij hoort het, hij komt, komt meneer Rinderman. blijf er nog, hij komt. Wie? De goede Sint. Ja, daar is hij. Hij is er weer, hoort u het, meneer Rinderman? Hij is er weer, Satan. <laughs> hij zit er op zijn vertrouwde plekje. Wat is u? De vertrouwde plekje, mijn schouwer. Juist, ja. Oh, dat begrijp je niet. Dat geeft niet, meneer Rinderman, maar dan vertelt u... ...dan u er maar rustig even uw boodschap, wilt u? Joes, Joes Almees... Joes Almijn, zegt u? Ja, die ken ik zelfs terdegen, meneer in de man. Die is dan. Hij heeft wat gedaan, meneer in de man. Hij heeft zojuist de lotushoeven in brand gestoken. Hij heeft zojuist mijn lotus. En dat zou een afspraak met mij geweest zijn. Ja, uitleg dat ik. Ja, natuur natuurlijk kan ik het uitleggen, meneer In de man. Mijn lotushoeven... Nee, ja, ja, ik bedoel het te beginnen bij. Nou, kijk, alleen nog... in de man zegt, die zwijgen op de zie je.